Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Goedemorgen, Zandvoort. Er is een vak waar ik me altijd thuis koel. En wat met mooie.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 Dat ging dan via het officiële kanaal, het Konink Nederlands Zangersverbond. En die heeft dan een aantal namen. Dus wij zijn, ik zat toen nog in het bestuur van het uh, Zandvoortsmanenkor. Wij zijn toen op stap geweest en uh, naar de staatsliedenbuurt... hebben we deze man zien dirigeren, het koor EIRONE. Zodoende zijn wij daar aangekomen. Uh, het was al een aantal jaren uh, de bedoeling, uh, verleden jaar en dat jaar daarvoor... om een optreden te verzorgen.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 Nou, of papa gaat mee, of Mams gaat mee, of zoon lief, of dochter lief. Dus er zijn de eerste 60 mensen al binnen. Dus die kerk zit dan vol met een 200. Maar het gaat natuurlijk ook een beetje... Dat systeem, dat kennen we. Iemand komt en neemt iemand mee. Ja, ja.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 Dat wordt mooi met de grote kerst uit Haarlem Sinds jaar en dag komen die Geste in november. november. Ja. En de grote productie is op 2 december dit jaar. Dat is iets totaal anders dan dat we gedaan hebben. Zang en dans onder de naam Gymnopédie. Gymnopédie is een stuk van Erik Satie. Die uh, een stuk geschreven heeft. En dat gaat over uh, zang en dans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 Springt dit er echt bovenuit? Financieel? Nou ja, ook. Ja? Nee, ja, heel, heel en, sterk en, en, en, en met weer. Financieel is hij bijna gelijk aan 2016.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 Um, uh, je moet inzetten daarop. En de vorige jaren, 2016 bijvoorbeeld, hadden we gewoon of 2017 ja, hele erge pieken. En dan ging iedereen. Dus dan was hij bijna niet te belopen. Ja, en dan moet je ook ja. nog eens uh, voldoende pers personeel hebben dan ja. die pieken. Ja, en dat hadden we dan het altijd. Het mooie niet. van deze zomer was wel dat je, je personeel uh, altijd kon inplannen. Dus de mensen die graag wilden werken, die konden werken. We hadden best wel wat problemen met inhuur van personeel. Via uitzendbureaus waar je ook mee samenwerkt. Die konden niet altijd leveren omdat natuurlijk in Nederland een hele grote vraag was naar heel veel personeel. Uh, keuken bij ons is altijd gelukkig laatst afgelopen goed bezet. Dus daarin, uh, heb, daar hebben wij nooit zoveel problemen gehad. Maar met het ambulante personeel heb je best wel wat, uh, ik, uh, wat last gehad hoor. Ik, dit ik, jaar. Zie dat, zeker ik, ik, ik zie dat niet alleen bij strandtenten. Ik zie dat ja. uh, bij busbedrijven, bij elektrobedrijven. Noem een bedrijf op. Ja. En achter op de bus hadden wij zoeken medewerkers. En dat idee had ik een ja. beetje voor ja. ook dit ja. jaar. Het gaat dus goed in Nederland hè. Ja, dat ja, ja. Nee, kan ook zeggen van dan, ja, uh, ja, <laughs> ja, nou ja kan natuurlijk ook zo zijn ja. dat een aantal uh, jongeren geen bijbaantjes meer doet. Nee. Nee, dat is, ja, dat, bij ons hebben we dat niet gemaakt. Nou, nee. Een hele leuke ploeg nieuwe ja. frisse medewerkers dit jaar, veel jonger in de leeftijd van 15, 16 tot met 20. Scholieren. Scholieren, uh, eindexamen uh, scholieren die in principe klaar waren vanaf mei graag wilden werken. En dat was echt een godsgeschenk om zo maar te zeggen dit jaar. Want daar nee. we <laughs> hebben we 41 <laughs> mensen gehad. 41 met Wie, wisselen, ons ja. erbij, 41. De, de kern is vier. Ja, dat is ongelooflijk ja. dat je. Nog, nee, zo nou, nog we hebben ondertussen medewerker. wel wat, wat vaste mensen natuurlijk ja. Ook. Ja, ook. En, en, en die, uh, die horen ondertussen wel echt bij de kern. Die zijn wel onmisbaar. Ook omdat zij gewoon de basis zijn uh, samen met ons. En daaromheen kan ja, je dus ja, ja. makkelijker mensen die wat die ingehuurd of. of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 Het vakantiedorp, dat, uh, dat zijn, zijn natuurlijk altijd wel al geweest, uh, maar nu springt dat eruit omdat het heel erg mooi ja. weer is. Uh, jij bent voorzitter van de strandpachtersvereniging ja. in, in het algemeen, hè? want er is ja. dus nog een vereniging van uh, vaste Nou, We hebben één vereniging, hebben je je nu vereniging? de vereniging van strandpachters Zandvoort. Uh, daarin uh, zitten zowel de jaargrondpaviljoens als de seizoensgewonden paviljoens. Theo Miedema, onze collega van de Haven van Zandvoort... is voorzitter in die zin van de voor de paviljoens, en ik ben dat voor de seizoenspaviljoens. We werken eigenlijk gewoon in één bestuur met elkaar samen. Het is wel zo dat de paviljoens zich sinds dit jaar hebben verenigd in een nog een aparte stichting. Omdat er ook nog wel wat andere belangen soms spelen... die voor de seizoenspaviljoens niet altijd van invloed zijn. Zeker, uh, en dan met belangen de van de inkoop... Ja. of uh, Rijkswaterstaat, uh, Achterland enzovoort enzovoort. Dus zodoende hebben zij daar in nog een andere... ja, een aparte statuur, zeg maar hoe gaat het met die vereniging? Nou, we hebben afgelopen alvast... uh, uh, donderdag onze algemene ledenvergadering ja, ja, gehad. Uh, een aantal, best een aantal 17 collega's waren aanwezig. We hebben uiteindelijk 31 collega's die verenigd zijn in de club. Jaar rond en seizoen. Dus dat is de helft was de andere helft is op vakantie. Kortgebonden kort gebonden en een heel aantal, nou ja, degenen die zijn afgebouwd, er zijn echt wel een aantal van op vakantie, die uh, vonden het Tim mooi. Dat gebroken meteen. Dat afgebroken, meteen heb ik gegeven. De en lekker, uh, de, de, de licht, je <laughs> Ja, ja, ja. heel erg. <laughs> ja.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 uh, wij staan te dicht op de Lassa in die zin, in verband met de kustveiligheid, dus plasant zal nooit meer rond kunnen worden. Mm -hmm. Zo is de situatie nou, Goed, Daar kan je natuurlijk dan over soepbaten of je daar misschien uh, uh, andere regels voor kan laten gelden, maar in principe geldt niet, dus dat is heel duidelijk, dat kan niet. Dus van die 17 zullen er een aantal afvallen om die redenen, dat is logisch. Dus, maar er blijven er nog een aantal over.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 Dat moeten we zien, dat gaan we afwachten. Uh, als ik het goed zeg, uit mijn is 4 of 6 december de eerste raadscommissievergadering. En dan de raadsvergadering op ja, dus 18 om. december sluiten. Ja. <laughs> en dan is het jaar om, dus dat hebben we hopelijk afgetikt voor. Nou ja, afgetikt. Het is natuurlijk best wel een lastige situatie. Ik snap dus wel uh... als strandwachtersvereniging dat er niet bij 17 jaar omhaal moeten ze bestand van Zand kan kunnen komen. Dat is gewoon een, een, een situatie die je denk maar ik ook niet moet willen met Je aangaan. kan ze wel neerzetten. Maar ze moeten ook nog uh, rendabel zijn. Nou, duidelijk, ja, ja. En ik begrijp ja, ja. van een aantal strandwachters dat het afbreken en opbouwen van heel veel geld kost. Duidelijk, ja. Je ja, dus onderhoud. Zou je dan de kant op gaan van, nou, laat me staan, doe de Moeilijk. Want dan krijg je dus een probleem. Kijk, waar we, we hebben in de maand september mee te maken hebben gehad. En ook nog sterk oktober is met inbraak op het strand. Hè. Dat is bij ja. de 14, 15 collega's ja. is er afgelopen. We een maand ingebroken.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 Okay. He, dus daarna zijn er nog ja, wel een en toe Ik was dat, en, ja. ik heb ook met een aantal mensen gesproken, dat het uh, toch wel professioneel is. Het is niet meer, uh, vroeger brank, brak iemand een tent open voor drank en cigaretteten, ja. maar nu gaan er hele computers en een kluis gaan gericht En ook gewoon van, heel ja. veel achter elkaar. Dus en soms ook misschien Dus ja, ook wel, ja. gericht. Ja. Ja. ja, maar gewoon drie avonden achter elkaar, en dan bij twee tussen.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 Um, ja, ja, het is al net als al wel. die andere die al ja, op ja. ja, waarschijnlijk wel. Ik heb het nog niet, uh, niet geboekt, maar de, de plannen zijn er wel om gewoon lekker eventjes de zon nog op te gaan zoeken. Zal ja, je het je laatste schilderen? Ah, ja. <totstuken> ja. Nou, we, moeten zeggen, we hebben vorig jaar heel veel onderhoud gedaan. Ja. We hebben bij ons een speer uh, staan schilderen. Eerst, eerst onderhoud, dan vakantie? Nou, en dit jaar moeten we een deel doen, maar het, het zijn wat klein. Het is wat minder geheel. Het mooie weer heeft ervoor gezorgd dat de slijtage wat minder is. Ja. Dat is ook een mooi voordeel geweest, moet ik eerlijk zeggen. Is er is minder wind en, en zandzout uh, geweest wat klopt in het aangetast. Dus, dus, het ziet er in zijn, uh, algemeen eigenlijk best wel heel goed uit. Dus uh, wij doen ieder jaar een stuk onderhoud.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 Dat is een kleiner, uh, dat doe je in de week. Ik denk, vorig jaar zijn we wel echt uh, gewoon de hele winter denk nou ja, Dat je het de, hele paviljoen erbij bij even Ja, nou, dat is ja. een plus hoor. Ja. Maar ja. het is ook wel leuk om in de winter te doen. Als je, het is natuurlijk best wel een raar fenomeen dat je negen maanden keihard werkt en dan drie maanden niks gaat doen. Ja. Dat moet je maar kunnen als mensen. En als ik ja. het wel afspreek, dan kan ik dat gewoon niet. Ja, je bent echt een beetje ontregeld ja, ja, ja. ja, Je bent op volle toeren om het zo maar te ja, en ineens ja. zit ja. En het is heel dat is leuk, een leuk, maar, uh, voor maar mij is het is wel ook voldoende onderhoud te doen. Ja, het stomme ja, het is, is dat, je dat, dat je lijf zich ineens realiseert dat het ook voor langere perioden is. Dus uh, ik heb zelf altijd het, dat ik gewoon qua slapen zou.. en zo. Dat, dat, dat, dat ineens, een weekje oh. nodig om te winnen. Nou, echt, uh, echt, een week no ja, echt een week nodig om te wennen aan, aan niet werken. Ja. Ik denk maar wel ja, wel ja, John, ik ben... jij hebt nog een heleboel andere dingen in de dood te ook, doen. Ja, dus ja, maar ook jou, leuk ook, ja. Dus ik komen hier tegen. en daar nog wel in een vergadering ja, tegen. Zeker. Van het Kernteam tot uh, Centrum mogelijk, noem het maar op.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 Maandag in het zomerseizoen bij Plasant, die net aan het woord geweest zijn. En daar heeft de laatste jaren ook de voorzitterswisseling plaatsgevonden. Nieuwe voorzitter, ik heb begrepen dat die elk jaar gekozen wordt of aangewezen. De voorzitter die het jaar draait, die kiest de nieuwe voorzitter uit. kiest hem. En als de voorzitter nou zegt van dat wordt maar helemaal niks. Dan moet je op zoek ja. Vroeger was het zo, je mocht eigenlijk niet weigeren, maar als ja, je natuurlijk ook de maatschappelijke functie die je hebt, kan het eh, dan is het niet uitkomen. Ik heb erop meegewacht mee gewacht totdat ik eh, meer tijd wil hebben. Maar het zal toch wel zo zijn dat de huidige voorzitter dan even polst bij degene okay. die hij wil kiezen van de kant. Ja, natuurlijk. Dat ga, kiezen? Ja, dat gaat ook buiten dan om. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Je, je stapt er iemand af, je gaat er niet praten en je vraagt of hij. Eh, een ja, het oh, stokje over ja, op. het jaar Ja, je het aan het publiek en dan... Een... Ja, ik wijs die aan als bij Nee, nee, nee. Op. Dat <laughs> gebeurt niet publiek. Ja, nee, nee, nee. Dat, ge dat, dat gebeurt niet aan het publiek. Nee, nee, nee. Hey, Rotary ja. um, was uh, vroeger natuurlijk wel een statusclub, hè? Uh, ja, op, dat is. Uh, en dit status uh, had ik adem. op zich, ja. ja, ja. Is dat dan nu een beetje aan het veranderen? Ja, behoorlijk. Ja, ja dat is behoorlijk veranderd. Zeker, uh, zeker ook voor onze club, maar ook uh, in het land. Ik, uh, ik heb regelmatig contact met de andere hier in de regio en, en dan zie je gewoon dat de huidige generatie die lid wordt van, van de Rotary, dat is uh, ja, toch een ander, uh, ander type. Dat zijn niet uh, de mannen met de blauwe jasjes en de basjes uh, die rustig gaan zitten vergaderen. En, hey, het is heel actief wordt er veel, enorm veel uh, evenementen georganiseerd. Uh, het is alleen maar geworden. Hoe, hoe wordt een, een jong mens lid van de Rotary? Vroeger moest je gevraagd worden. En dan werd je eigenlijk uh, gevraagd, in mijn geval bijvoorbeeld ik een voorbeeld wil geven, dan werd ik gevraagd om een presentatie te houden. Omdat ik destijds mijn uh, gedroep meegelezen was naar de Olympische Spelen, werd ik gevraagd om daar een verhaal over te houden. En dan uh, dat wist je niet en, dan stond je daar. En dan uh, werd je eigenlijk een beetje door de hele klus. Een soort balontariër. Ja, en ja. dan ja, nou, nou, is het <laughs> een geschikte kerel. En dan uh, werd je gevraagd. Tegenwoordig... Uh, worden mensen ook nog wel gevraagd, maar je kan tegenwoordig ook jezelf aanmelden. Als je denkt: Nou, dat lijkt me leuk om bij de club uh, te horen, en daar mee te werken, dan, uh, dan kun je aanmelden. En dan kun je, dus wat vroeger ook is, per avond gewoon gonfelen, uh, zoals we dan noemen, meekijken. En dan uh, wordt je de vraag gesteld: van, nou, Wil je wel of geen lid worden? Dan, uh, Iemand heeft natuurlijk van tevoren al verzonnen uh, dat hij naar die rote wil, hè? anders ga je daar niet toe. Maar voor de duidelijkheid. Wat wil iemand die uh, lid wordt van de Rotary? Uh, ja, wat hij zelf wil, dat, dat zou je aan die, die betreffende leden moeten vragen, natuurlijk. Maar het is ook uh, zo, Ben, dat uh, we een paar jaar geleden ook een open avond hebben ja. We hebben dus gewoon een avond gehouden In uh, Svinter zitten we bij uh, het Wapen Zandvoort.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 Wat, wat moet mij lijken bij de rotary? Wat doet de rotary? Laat ik dan die kant op? Nou, de rotary is een serviceclub. Ja, Serviceclubs die uh, proberen dus uh, gelden te genereren om daarmee uh, goede doelen in onze maatschappij te steunen. Dat kunnen organisaties zijn, dat kunnen ook individuele uh, acties zijn die we ondersteunen. Uh, dat is een onderdeel. Uh, een ander onderdeel is dat je aanval hebt met sprekers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 Probeert de maatschappij uh, te steunen, anderzijds proberen we elkaar meer uh, uh, ja, te leren en, en, en te steunen ook. bepaalde uh, zaken. Zijn het brede doelen? Uh, ja, we proberen uh, divers te doen. We worden altijd uh, aan de grote evenementen wordt een groot land met doel opgehangen. Tussen op, ik bijvoorbeeld. Dus ik We hebben nu voor het tweede jaar Frans gehandicapte sport. Uh, maar wat het opbrengt, we proberen ook altijd een deel van de gelden. ...vast te houden voor een lokale avondmoeder. We gaan heen. als het doorgaat, als de gemeente het goed vindt... ...maar dat lijkt er wel naar... ...een uh, centrum organiseren in, uh, in het dorp. Dat is uh, 23, december. En dan, 23 december. 23 december? Ja, 23 december. Dat ja, is de bijna kerst. Dat ja, is de bijna kerst, maar het heet ook centrum. Dan loop je de kerst in. Uh, jij loopt de kerst in, je loopt uh, <laughs> in het centrum. Um, ja. Als je meedoet, uh, dan uh, krijg je ja. voor het inschrijfgeld ook een, uh, een pakje...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 Dat wil ik even zeggen. Ja. En lokaal doel aanverbonden. En dat is de kinderkunstlijn van Rebel uh, en Willy Jansen. Dus wij proberen niet alleen landelijke doelen te steunen. Nee, dat zeker. Het handicap is natuurlijk wel erg, uh, erg landelijk. Dat, dat is landelijk, ja. Dat is... Uh, bij de circuiten, omdat natuurlijk ook deze... Uh, dat is ja, wat je voor je hebt liggen, daar hebben we ik niet we over gehad. De, de, de, de zandrunnen even doen, voordat we overschakelen naar de rijvaardigheidcursus. Ja, uh, ja. uh, de zandrunnen is dus 23 december. 23 december. hoe laat ja. begint dat? Dat begint om 4 uur. En dan uh, afstanden? De afstanden zijn ongeveer 35 kilometer in het dorp. En je hoeft niet te rennen, maar je mag ook wandelen. Je ja, mag ook wandelen. Ja, ja. Maar de zalvrijsting moet de kerst van de pak aantrekken. Ja, ja <laughs> dat, dat, dat maakt het leven leuker. Ja, ja. Even, ja, dat zie je ook wel in de landen. Sommige vandaag ja. uh, erbij doen. En, uh, maar de definitieve toestemming moet komen van de gemeente. Ze waren erg enthousiast, maar denken dat het komt. En we uh, werken ook samen met de ijsbaan dat uh, alles goed kan verlopen. Je concentreert zich een beetje op de raadhuisplaat. Ja, het Raad en Centrum. Dus Kerkstraat, Halverstraat, het ja. Inschrijven. Inschrijven. Zodra de definitieve toestemming binnen is, dan gaan we van Ja, dat kan Ja, graag. Ja hoor, zeker. Deze keer kan je wel wat noteren. De week voor 23 december. Onderling rijvaardigheidstraining voor het Fonds Gehandicapten Sport. Dat is het grote ja. doel. Dan ga je naar het circuit. Dan gaat het circuit. We krijgen elk jaar uh, het circuit een halve dag.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 Uh, wat ik net zeg, je, je moet nog meer moeten bijstaan. Of je niet in een half uurtje redt, weet ik niet. En daarom, uh, om twee uur, start uh, de praktijk met allerlei oefeningen. Zoals het uh, slalom rijden, ook uh, een vrachtwagencompetitie. Ja, dus hier en, je dode hoek oefening en zelf imparkeren. Als je daar nou nog nooit in een vrachtwagen rijdt, is dat toch wel een. Uh, ja, uh, het, lijkt, het lijkt alleen maar spannend hè? Ja. <laughs> En dan ook het, uh, het meerijden met een ervaren coureur op het circuit. Uh, al die uh, instructeurs en coureurs die stellen zich ook uh, gratis uh, beschikbaar. Waardoor dus. Uh, het is een, een klink bedrag natuurlijk, maar er wordt nu helemaal gevraagd voor dat soort uh, uh, cursussen. Maar 90% van dit bedrag 90%, gaat naar het goede door. Dus dat, uh, nou ja, als je 80 mensen hebt, maar 225, want dat kost het. Ja. dan schiet je aardig op. Ja. Ik vind het voor 16.000 euro wordt het heel snel uitrekenen. Ja, het zou mooi zijn.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 Dus uh, we zijn er mee bezig. En meer weet ik er op dit moment. Nee, dan ik... Ik te Uiteraard komt de, uh, de, dezelfde meneer, want dat was de Komt weer in beeld als de eerste persconferenties die, weer daar zijn. Ja. En ik zal er ook zeker naar vragen. Dat is goed. Omdat nee. je... Uh, je hoort het niet. Nee, nee, nee. nee, nee. Daarom zeg ik... <kijkt> ik uh, ik ben er ook mee bezig om een navraag naar te doen wat er tot nu toe gebeurd is. Ja, ja want uh, jullie stellen dat het uh, doel. Maar uh, nou, ik dacht dat het, het is niet zo dat al het geld hier uh, door besteed wordt hoor. Nou, een groot gedeelte wel, uh, vertelde hij mij, want hij vroeg mij hoe het zat in, uh, in handicapsport en zand Nou, Volgens mij doen we dat niet echt aan. Nee, nee, nee. Uh, voetballen niet, maar vertellen ik, ze niet. Ik weet gewoon dat ze de gehandicapsport ook willen. Uh, dat Erkend willen maken op de scholen en de ja. kinderen willen laten zien wat er allemaal mogelijk is en, en hoe die mensen ertoe komen. En uh, dat project, uh, daar heb ik ook nog niets van gehoord. Dus dat moet zeker gebeuren. moeten we meneer van de gehandicapten volgens mij eens uitnodigen ja, ja. dan ja, ja. Om, uh, om daar wat inzage in te kijken. Hey, volgend jaar, nou het grootste evenement staat alweer vast. Ze, klirren. Ze klirren in maart. 31 maart, ja. De laatste zondag uh, in maart. leuk ja. De laatste zondag in maart. Altijd de laatste zondag in maart, ja. ja. Um, nou, verder hebben we, wat wij ook doen is andere organisaties steunen. En dat eerstvolgende, dat is eigenlijk al 4 uh, november, Zandvoortloop. Dat is een heel kleinschalig loop evenement. Wel groeiende. Dat, dat, dat we, altijd georganiseerd wordt door uh, Elker Zwart en van uh, Maakje uh, Kenneth. En zij hebben vorig jaar gevraagd van god kunnen jullie uh, ervaringen dit soort uh, lopen. Ja. Kunnen jullie ons helpen? Dus uh, doen we doen gewoon met mankracht dat we daar met uh, acht à tien leden... Uh, ja.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 Uh, er is ook nog wat geld overgehouden en, en ze willen niet proberen of er ook zo'n soort voetbalveldje in Zuid aangelegd kan worden. Maar of daar ja. verder al, uh, de tips al bij de gemeente neergelegd, of er verder al uh, mm -hmm. vooruitgang in zit, dat weet ik niet. Nee. Je hebt nog meer evenementen te steunen, zie ik. Uh, nou, ik had een, een zandvoort loop, de Zandvoort Loof, de en de Zandvoort het de Zandvoort Loof, de zijn de, de evenementen die we,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 en de afrit moet goed zijn. Het onderhoud op zich neemt. Ja. Ja. Maar het is een groot Toch succes. Gaat hij uh, elk weg? Nee, die blijft hier Of Want hij zit ja. ook in het vast. vast, vast. Hij, hij zit ook hier en daar in het zand vast. Maar ja, okay. dat, dat, dat houdt natuurlijk niet altijd. Dus ik weet niet, er zou in deze maand zelf een evaluatie plaatsvinden. Kijk je wat je ermee. Ja, ja. ja, ja, ja. oké. Okay. je opgeroepen wordt of niet. Maar uh, verder hebben we, ja, organiseur ondersteunen we ook altijd uitstapjes voor senioren. Dat gaat via het Pluspunt ook voor uh, kinderen vakantiekampen. De kinderen die ouders hebben die niet kunnen mm -hmm. betalen. Uh, we hebben een speciale projector helpen aanschaffen, het Huis in de Duinen. Uh, een turmtoestel dat zou jou aanspreken natuurlijk, met jouw turmverleden. verleden. <lacht> dat is al een paar jaar geleden dat OSS. Uh, een, uh, maar ik word niet bij OSS. Pegasus, Pegasus Springtoestel uh, nodig had. Ja.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 En uh, ja, een van onze leden die zit ook in het en uh, Die is daar uh, sterk bij betrokken. Ja. Kortom, een uh, scala aan bedrijvigheden. Uh, hele. Uh, een, he, we zijn niet zo'n grote club, maar we zijn wel een hele... Hoeveel leden hebben jullie in Stadport? We hebben 29 leden. Oh, dat is toch redelijk? Ja. Maar goed, iedereen heeft natuurlijk ook zijn werk en uh, ja. jonge gezinnen. Dus niet iedereen kan altijd aanwezig zijn. Maar ik moet zeggen, het is wel een heel actieve klop.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 Nog Maarten lagen. at npdcommunications.nl of 06 523 94054. Dat is hem. Ja. Maarten Koper, ontzettend bedankt voor de komst en uitleg. En uh, mochten er weer activiteiten zijn waar aandacht aan besteed moet worden, dan ben je altijd weer welkom. Ik kom graag terug bij u. Dank je wel.